was mijn plaat, Gertie. Ja, mooi, hè? Parlez-moi d'amour. En je zingt boisier, mijn lievelingsplaat. Toen konden ze nog zingen, Gertie. De mensen hadden nog gevoel. als we nu jouw platen zouden opleggen, Gertie. Hier heb ik ze wacht. Le canapé. Nee, nee, godsnaam het stof uit, al die groeven. <lacht> Zonder dat stof toch zo veel mooier klinken. Le canary pour mon petit canary. Voilà. Dat zei de baas, geeft-ie. Right? Je hebt hem niet gekend, hè, de baas. Die wist wat muziek was. Speelde in de fanfare. De longen uit zijn lijf, zegt hij, toen hij helemaal kapot was. Een pring, dwars door zijn borstkast, zei hij. Ja. Een pring. Nee, dat is voor jou. Altijd, Drie of vier geetjes verleden, hè? Ja. Voor de oorlog. Zijn longen, ja, hij, niks aan te doen. De plaat is uit, Gertie. Wil je ze nog eens horen? Huh? Nee? Ja, goed dan. Oh, dat zal zuster maar zijn, Gertie. Ik hey, kom je maar even prikken, oma. Heb je goed geslapen? Op mijn leeftijd slaap je niet lekker, zuster. Nee. Ik ben al blij als je niet wakker ligt. <laughs> maar keizer, jij ziet er met een dag beter uit. Jij bent er eentje van een taaie soort. En die maken ze niet meer. Dat is net als mijn grammofoon maken ze ook niet meer. Dat, dat is toch een prachtstuk hoor. Het is een cadeau van mijn man toen we tien jaar getrouwd waren. Hij heeft er jaren voor gespaard. Dat, dat was voor de oorlog. Oh, lang voor de oorlog. In 1937 is hij al gestorven. Ja. <laughs> uh, dat waren tijden. Hè? Veel zwarte sneeuw gezien, gisteren. Mm -hmm. Maar nu heb je toch iets beter, oma. Oh, je hebt je pensioentje. Je moet je geen zorgen meer maken. Nou. Zo. Dan is alweer klaar. Mijn grammofoon en mijn canarievogeltje, dat heb ik nog, ja. Jij nooit kinderen gehad? Kinderen? Nee, kinderen niet. Gelukkig, maar wie zou ze Kom. hebben grootgebracht? Hoe was de voornaam van jouw man ook weer? Theo. Theo ah, Keizer, ja. Brave man, stille jongen, een werker. Uh, muzikant, heb jij me gezegd. Ja. Is ja. ja. Oh, muziek. Dat was zijn leven. Mm -hmm. De fanfare. Je, later de grammofoon, Onze gramofoon. Daar. Ik heb nog al zijn platen, zuster. Mooie muziek, hoor. Jouw Theo had een fijne smaak, over. Oh. Zeg dat wel, zuster. Een hele fijne vrouw had hij. Ha. Nu maak je me zuster ja. Mees, man. Als het niet voor het prikje was, ik liet je niet meer binnenkomen. <lacht> Wil jij even iets horen? Oh, nee, nee, nee. Ik moet zo weer opstappen, oma. Ik heb nog wel twintig te... prikjes. Even eventjes, maar. Het is een lievelingsplaat. Je hoeft zelfs niet te luisteren tot ze helemaal uit is. Ja. Nou, als je He? het graag, graag. Ja. Zo, okay, Wacht, ik leg even de plaat op. En uh, wat is het? Dijne. De, zo heet de plaat, Dijne. Een meisje uit Amerika, de Dina heet. Op haar was het jaloers als een tijgering. <laughs> Dina met voor het hart, zei Theo. Fluweel in de keel. Ben ik Dina? vroeg ik hem dan. Ja. Soms, zei Theo. Ja. Oh, het was een rotjaar, het Luister maar, zuster. En zeg of je ooit iets moois gehoord hebt. I'm In the state of Carolina, if you know how to have fun me, show it to me, darling. When I keep my eyes blazing, how I love to sit and gaze in, till the eyes are blinding. Every night, wide awake, edge of my seat, just my darling, my her mind about me. Tot morgen zijn we weer alleen Gertie, jij en ik. Soms ben ik blij dat ik die prikjes nodig heb. Daarom zien we Zutermeersman elke dag. Het lief, Giftie, Zeg niet dat het niet waar is. Ik weet dat je niet houdt van zusters, maar zuster Meersman is lief. Ja, je houdt nog minder van buurmans gestreepte katen, hè? Je fluit ook nooit als ze er zijn. Jij bent koppig. Gertie, voor zuster Meersman zou je wel eens mogen fluiten. <telling> ah, toen Alleen voor haar. hè? Ik geef toe, de zuster voor haar was niet zo vriendelijk, niet half zo vriendelijk, ja. Voor die andere waren we allebei bang. Weet je nog, die dat mens stond te zwaaien met haar spuit, alsof het een mes was. Een mes? Ja. Kom, doe nou. Gertie. Fluit eens. Eénmaal fluiten. Voor zuster Meersma. hè? Morgen? En toe. Alsjeblieft, kom Nou, dan moet je dan maar weten Als je niet fluit, krijg je ook geen stukje appel Nee, geen appel Je moet maar niet zo koppig zijn, lelijke vogel Dat was mooi, Gertie Ik heb dat niet zo gemeend, hoor, van die appel Ik zal jouw kootje helemaal schoonmaken dan fluit je misschien vanzelf, als dus tenminste eerst maar morgen komt. Weet je wat? We gaan nog een plaatje opleggen. Eentje dat we alle twee graag op. Wacht. Hier, dat uh, iets romantisch. Ja, over de zee, over de maan die in het water schijnt. Hier heb ik het. Daar heb jij natuurlijk geen weet van. Ik ben maar een domme vogel. Met deel ben ik eenmaal naar zee geweest, één keer. Weet je wat? Er was geen geld voor een hotelkamer en toen sliep we zomaar op het strand. Wat is het? Het doet het niet meer. Wat kan dat nu? Altijd een beste gramofoon geweest. De beste, zei Theo. In de muziekberg heeft hij hem nog gekocht. Die, die winkel bestaat niet meer. Wat? Maar, je moet Weet jij soms hoe dat komt, Gertie? Een oude vrouw als ik heeft daar geen verstand van. Och, als Theo maar hier was. Theo kon alles herstellen. Vooral als het met muziek te maken had. Een accordeon, een orgel, een grammofoon. Het is een gave gods. Je bent ermee geboren, geeft hij. Pap. Nou, dit is best. Kijk. Onwil. Die machine heeft altijd gedraaid. Waarom is die oude gangklok niet kapot? Of de radio of mijn gas voor huis. Vroeger maakte men die dingen stevig. Een mensenleven lang gingen ze mee. Oh, ik, ik, ik je niet. Misschien zit er te veel stof in, Gertie. Stof dringt overal door. Oh, Theo was bang van stof. Tot in mijn longen, zei je, zit er stof. Ik weet niet waar het vandaan komt. Je zou niet mogen ademen. Je, Jij, jij zou niet mogen zingen en niet fluiten. Nu zal de man van de elektriciteitswinkel moeten komen. Meneer Alfons. dat zal geld kosten. Nou, misschien is er niets kapot. Misschien zit er alleen wat stof in de machine. Hij haalt het er zo weer uit. Dan kan hij niet veel geld vragen. Ik heb een klein pensioentje, dat weet meneer Alphonse ook wel. Ja, weet je, dan eten we maar geen appels, geeft hij. Of een week lang geen koffie maken. Hè? Weet je wat? Laat lekker het licht uit. En dan zitten wij het weetjes gezellig in het donker. Hè? Als onze grammofoon maar weer gaat, als Theo's grammofoon maar weer muziek wil maken. Daar staat hij, ding Alphonse. Ja, ja, ja, dat, dat is uh... een waar pronkstuk, maar <laughs> Ja, dat is. <laughs> is eigenlijk uh, een museumstuk, hè? Mooi ding. Ja, ja, en daar zou je vertuiveld veel geld voor kunnen krijgen, hoor. Oh. Ja, dat wil zeggen, als die gaat, natuurlijk. Hm? Ja, maar hij doet het niet meer. Nee. Ik dat weet ik, moet ik je dat weten, hoor. <laughs> ja, anders zou ik hier niet zijn, hè. Uh, moet ik toegeven dat ik niet al te veel aan zulke spullen heb gewerkt. Maar laat eens kijken. Ja, dat is een oud type, hè? Met een veer. Hm. Pathé Marconi. Ja. Dat is een goed merk anders, hoor. In zijn tijd natuurlijk, hè. Uh, mag ik hem uh, openmaken? Ja, uh, Misschien zit jij alleen maar vol stof, meneer Alfons. Ja, nou, nou, maar dat, uh, dat toestel kan best een stoflom verdragen, je. <laughs> eh, mooie koperen horen heeft hij, eh? uh hè? -huh. Eh. En zetten ze tegenwoordig gedroogde bloemen in. <laughs> eh, eh, stevig houtwerk. Palisander. Ja, dat breekt de houtworm zijn tanden op kapot. <laughs> Zeldzaam stuk is het, mevrouwtje. En nou, eens eventjes van binnen kijken. Hm. Ja, ja, de veer. De veer? Ja, ja, ja. Is compleet doorgeroest. Och. Ja, het tandwiel gebroken. Nou, en? Tja. Die grammofoon heeft zijn beste tijd gehad. Zijn hart, weet je. Kunt u hem herstellen, meneer Alfons. <laughs> Dus het is geen werk voor een simpele je Op ik een knap vakman. Zie je, die onderdelen die zijn nergens meer te koop. Oh. Nee, je, je moet ze dus speciaal laten maken. Om no. Onbetaalbaar voor jou en voor mij ook. Oh. Uh, misschien kan de orlozenmaker er wat aan doen. Mm. Misschien ook niet. Het is namelijk... Uh, Specialistenwerk zie je. Ja, maar wat moet ik dan doen met mijn platen? Die spelen ja, alleen helaas, maar. Helaas, helaas. Die platen van jou, die zijn eigenlijk ook doorgeroest, hè? Oh. Ja, De stemmen zijn aangetast, instrumenten zijn geoxideerd. Ik wil luisteren naar mijn platen. Ja, maar geen, geen paniek, moedertje, geen paniek. Kijk eens, ik heb voor jou een ander toestel meegebracht. Maar nee, ik... Laat me nou uitspreken, vrouwtje. Ja, het toestel dat ik dus meebracht, dat is niet nieuw. Maar het is ook helemaal niet duur. Het is perfect geschikt voor die paarden van je. Nee, ik, ik wil geen ander toestel. Ja, laat me maar eens even aanschakelen. Mm. Wil je, wow. Is hier ergens een stopcontact? Ja, daar ben ik. Wat is erbij? Als je nou eenmaal hebt geluisterd, hè, dan wil je geen ander toestel meer. Zo. En mag ik nou even een plaat van je? Wat voor een plaat? O, oh, dat is om het even. Welke plaat hè? Als er maar wat opstellen. Maar, op staat, maar een plaat is niet zomaar een plaat, meneer Afons. Tja, wel dan maar, hè? Of, of liever een tango. Heb je soms een tango? Natuurlijk heb ik dat. Oké, uh, hier. En dat is Oh, kids in the moonlight. Dat is prachtig. Ja. Nou, dan gaat hij dan, moedertje. He he, als <laughs> iemand beter bij de, de beuim was, dan grijp ik je voor een echte tango d'amore. <laughs> yeah. Mooie plaat, meneer Alphonse. <laughs> Zeer mooie plaat. O, Theo hield van Toc. Toen we jong waren, hebben we samen het Engels gedanst in het Danspaleis in nee, maar... de kermis. Waar waren al frans Nee, het toestel bedoel ik. Hè? De klank, het geluid. Wat vond je van? Kijk, het is dezelfde plaat met me. Beter? Ja, misschien wel beter, maar niet beter. Dezelfde, dat is de plaat van Theo niet. Alsof u zelf een plaat had meegebracht. Nee, nee, het, het is jouw plaat, mevrouwtje. Ja, dat Komt uit jouw kast. De... En als je wil, dan wordt dit ook jouw toestel. Het lijkt wel of ik Theo onder het dans heb losgelaten. In het gedroom vind ik hem nooit terug. Kijk, je kan het goedkoop van me krijgen, hoor. Theo zou het me nooit vergeven. Nou, jouw toestel, dat is onherstelbaar. Het is een geschenk... We hebben pas tien jaar getrouwd Het ligt aan stukken uit elkaar mens Alsof hij opnieuw zijn stem zou verliezen nou, voor goed Kijk moedertje uh, Ik zou jou zijn een eerlijk voorstellen Nee dat hoeft Jawel, allemaal niet Je krijgt niet. mijn toestel gratis hey, Je hoeft niet zo ongelooflijk te kijken Als ik zeg gratis Dan bedoel ik gratis En uh, Ja In ruil neemt je kapotte toestel mee Dan ben je meteen vanaf ik kan er wel niet veel mee aanvangen, hoor. Nou, misschien stop ik het er ook de bloemen in de hoorn. Misschien staat er nog gauw in de weg. Zoals de meeste dingen na een tijdje in de weg staan. Ja, maar ik wil uw toestel niet, meneer Raffons. Oh nee. Nee. Maar u hebt ongelijk. Is een prachtig mevrouwtje. Het heeft namelijk nauwelijks gespeeld. Hij kan nog jaren meegaan. Ik, ik wou graag mijn oude grammofoon te zes uit. maand garantie daar nog bovenop. Stem van Theo wil ik, meneer Alphonse. Je bent onredelijk, mevrouwtje. Maar kom, je mag er rustig over nadenken. Ja. Hè? Ik laat mijn toestel bij jou achter. platen beluisteren, zo je maar wil. En morgen, morgen kom ik even langs bij je. Hè? Is dat goed? Morgen? Ja. Wij willen zo'n toestel niet, het zou krassen maken die er nooit meer uitgaan. Het heeft een vreemde stem, die niet bij ons thuis hoort. Het knettert als een draden, maalt onze mooie platen tot de glas Onze grammofoon heeft de stem van Theo... Toen hij nog kon spreken, toen hij nog kon zingen. Al die jaren heeft Theo bij ons gewoond. Eh, mijn kruis, schatje. Eh, hij. Hm. Tch, hij heeft mij bij de hand genomen en we hebben gereisd. Als ik naar zijn platen luisterde, heb ik de hele wereld gezien. Hij heeft me bij de hand genomen en we hebben gedanst. Gedanst, gertie. Al wat er te dansen viel, de romba, de charleston, de vals. Samen zijn we door de spiegels van het danspaleis heen gegaan. Tot waar niemand ons nog zag, niemand ons pijn kon doen. Geluk is maar een plaat, Gertie. Het zult vandaag. Het scherpe geluid van het nieuwe toestel heeft me pijn gedaan, alsof ze een naald Als een pring. Zou Theo hebben gezegd? Theo vond altijd het juiste woord. Als een pring, zei Toen was het al bijna te laat. Uh, nou. Ja, waarom zeg jij niks, zei hij. Hey. Eh, waarom zwijg je nu de hele tijd al? Oh. Ben je verstoord omdat die nare man is gekomen? Hm, Och, ik ben een stukje appel vergeten. Oh, mijn, mijn kleine lieve arme schat, dat zal ik zo weer goed maken hoor. Geef mijn klein zonnetje. Ik hou toch zeker een stukje appel voor je. Zo. So. Met de grammofoon van Fernand Handpoorter onder regie van Ludo Schatz besloten we deze bijdrage van de BRT aan de Hoorspelweek 1985. U hoort de stemmen van Dora van der Groen, Wart de Ravet en Denise de Weert. Regie Ludo Schatz.